Jelle Visser met het NOS Journaal. In Duiven in Gelderland zijn gisteren drie mannen aangehouden... vanwege het voorbereiden van een plofkraak. De mannen van 18, 21 en 22 jaar oud reden in een huurauto... die al eerder was opgevallen. Agenten vonden spullen die gebruikt kunnen worden... voor het opblazen van pinautomaten, zoals een gasfles. Gisteren werden vier Nederlanders opgepakt in het Duitse heiligenhuis... voor het plegen van zeker acht plofkraken in Duitsland. De politie betrapte hen op heterdaad. Het aantal plofkraken in Nederland daalt al jaren. Vorig jaar waren er 42, drie keer minder dan in 2012. Wel worden er steeds zwaardere explosieven gebruikt. In Rotterdam is een man uit een woning gesprongen waar brand was uitgebroken. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe het nu met hem gaat. Het vuur brak uit op de tweede verdieping en verspreidde zich snel naar de verdieping erboven en de zolder.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 Ze dacht dat ze meedeed aan een televisieprogramma met verborgen camera's. En dan het weer. Op veel plaatsen heeft het even gesneeuwd vanmiddag. Vooral op de Wadden en in het noordoosten van het land. Kans op meer winterse buien. Er staat een matige noordoostenwind en het is een graad of acht. Morgen wisselend bewolkt en zo goed als droog. Dan wordt het acht tot elf graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10 De Ring van Amsterdam staat bij de Koentunnel een file van 2 kilometer. Dat is richting Den Haag. De vertraging is 10 minuten. A22 Velsen Beverwijk. Bij Beverwijk een kwartier vertraging door een oliespoor. En daardoor ook file op de A208 Haarlem Velsen voor de aansluiting met de A22. Daar is de vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ted Sonier, de trainer, die heeft uh, Kastje Vries naar voren gedirigeerd. Die speelde de eerste helft een beetje te veel naar uh, achter. En nu die wat meer naar voren speelt, komen er steeds meer gevaarlijke situaties. Het eentje was het zelfs zelf. dat van toe, alleen op de keeper afging. ging. Hij aarzelde. Jammer is dat. Vorige, Vorige keer maakte hij tegen Marke, maakte hij vijf doelpunten. En nu begint hij te aarzelen. Hij legt die bal af, dan Jesse de arm. En die haalt uit en die schiet op de keeper. Dat is jammer. Maar het was echt een hele grote kans op de 2-1. Op de 3-2, mag ik het zo zeggen. En even later was het weer Jesse die op aangeven van weer Vries Weer op de keeper schiet. Je wordt er een beetje moedeloos van. Maar ik moet eerlijk zeggen: er zit, het wordt eerder 2-3 voor ons als 3-2 voor Edo. Nou, dat zijn in ieder geval uh, goede berichten, Jan. Laten we hopen ja. dat het ook daadwerkelijk gaat lukken ja. vandaag. Maar de bal is rond, hè? dat weten we. Ja, zo is het. Dus maar in ieder geval een aanvallend uh, SV Zoonvoort zo in de tweede helft. Ja. Absoluut. M Mooi. Verder nog, uh, nog andere dingen te melden op dit moment? Nee, op dit moment niet. De, <laughs> er is echt een echt van meel eed om het ongegeneerd te zeggen. Het, is, uh, het gaat hard, Er wordt een beetje gescholden, heel fel gevoetbald, op zich wel leuk om te zien. Ja, maar dat is altijd, ja, dat is altijd geweest dat is hè, Haarlemers uh, tegen dat, uh... ja.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 Goed, uh, ja, we gaan over een vier, tal, vijftal minuten weer terug naar uh, Jan van der Leeden... voor het eind van de tweede helft. Maar voor die tijd uh, gaan we even met Marco beginnen... want met uh, het, uh, de diverse onderdelen die we graag willen bespreken. Want uh, je bent weer een druk baasje geweest de afgelopen tijd. Ja, het begint op werken te lijken. <laughs> <Ja. laughs> <En, laughs> ik heb het 60 jaar weten te vermijden, maar ik ben nu aan de beurt. <laughs> ja.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 En om uh, kwart voor vijf, uh, luisteraars en kijkers, uh, krijgen we daar een, uh, een, een voorbeeld van. Ja. Wat is de titel van het proëzie-stuk, wat je om kwart voor vijf ten horen brengt? Het verschil tussen ruimte en leegte. Oké, okay, dus dat is echt een cliffhanger, heb ik nu. <lacht> uh, <hebben> nu uh, <lacht> nou. uh, Oké, okay, dus proëzie, een, een zelfgevonden uh, uh, uh, ja, samenvoeging van poëzie en uh, proza. Uh, uh, had je daar moeite mee in het begin, of ging dat, uh, ging dat automatisch?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 Goed, uh, we gaan even naar een stukje muziek en dan gaan we naar het voetballen. Zo is dat. En zo meteen uiteraard weer uh, met Marco Demis. Maar eerst uh, dat plaatje en daarna gaan we naar Haarlem, Edo, SV, Sanfoort. En die plaat is van Randy Crawford. Hier is Streetlife.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 En dan gaan we weer, toch uh, pakken we ons weer. Goede aanval, Jasjedaan yes, wordt gevloerd. Maar de scheidsrechter, die al een hele rare beslissing nam, door de Koen zijn tweede geel te geven. Die wilde ons, hij wilde echt geen penalty geven. Zo raar. En dan moet ik zeggen, dan word je eigenlijk weer. En niet omdat ik nou echt ben zal voor het maar die wordt gewoon genaaid door de scheidsrechter. Dat was vorige week zo, nu met, met uh, Milan. En, en dit keer gewoon weer. Het is echt het is zot geworden. Ja, het is uh, jammer dat het op die manier uh, dan ook gebeurt, hè Jan? Zo'n wedstrijd. Zeg is zeg uh, Ja, het brengt me meteen bij dat andere onderwerp, de VAR, wat we heel veel uh, horen nu ook uh, bij de Champions League, uh, een VAR. Gaan we ja. dat ook nog uh, op amateurniveau uh, krijgen, <lacht> zoiets, of niet? Nou, dat denk ik niet. Maar... Nee, hè? Al moet ik... Nee. Al moet ik wel zeggen dat... Uh...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 Er zijn wel beelden geweest die, die toen opgenomen zijn. Nee, er is tegenwoordig ook trouwens zo'n uh, camerasysteem uh, bij uh, amateurwedstrijden verkrijgbaar. En uh, een aantal amateurclubs ook uit deze regio uh, doen daar inmiddels uh, aan mee. En dan kun je gewoon uh, live uh, wekelijks de wedstrijden ja. volgen. Dus ja, daar zijn dan ook weer opnames van. Dus die zouden ja. ze dan weer kunnen gebruiken. Misschien kunnen jullie sponsor ook niet. GELACH <lacht> nou, <dat was> <lacht> We zitten net met de koptelefoon uh, met, uh, aan kant geluid. Dus uh, dat, dat, dat zit er voorlopig niet in, uh, ja. Nee, dat nee, weet ik ook wel. Maar het zou wel leuk zijn, inderdaad. Ja, nou, hoe lang hebben ze nog te spelen? Het is tijd. Het is tijd. Het de tijd hoogste zijn, tijd. Ja. <laughs> ja. Het is een tijd. Avond, nee, nee. Nou, zo ben je het land nu door. Nee, niks. Goed, niks. goed verdelen door Edo. Nou, we houden het hier uh, bij, uh, Jan? Ja, is goed, Rob. Het is, is niet anders, gewoon een uh, 3-2 uh, verlies uh, vandaag. Het was een hele spannende wedstrijd. We hopen dat het volgende week weer beter gaat. Dankjewel voor je bijdrage vandaag. Graag gedaan. En een fijne zaterdagavond. Ik zie je vrijdagavond, Rob. Is goed, tot dan. Hoi. But I got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 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Gina verdient een thuis. Dus zo is het net, uh, Albert-Jan, dus ga voor Gina of de andere leuke dieren... naar uh, Nieuw-Noord toe, naar het uh, Kennen met Dieren Thuis. Keesomstraat, nummer 5.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 Nou ja, je kunt jezelf nooit helemaal loskoppelen. Nee, nee. Dus mijn brein zal altijd een bepaalde kant uitgaan. Maar bijvoorbeeld wat mij opvalt... je vorige roman speelde zich af in Parijs. Ja. Heel nauwgezet scènes worden daarin beschreven. Ja. naast het verhaal. Kunnen, kan de lezer in De Krokodil hetzelfde ongeveer verwachten? Nou, wat erg belangrijk is uiteraard... is dat Amsterdam voor heel veel Nederlanders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 Ja, want dan ben je alweer met een andere, nou niet, ik wil niet zeggen het vervolg... maar ben je bent ook weer bezig met een nieuwe roman. Ja. Uh, met het, de titel Kadaver. Ja. Heet die agenda Kadaver? Nee. Uh, ja. Kadaver staat eigenlijk voor de situatie in West-Europa. Uh, dus ik uh, uh, maak eigenlijk een foto van uh, het huidige West-Europa. Uh, economisch, uh, politiek...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 I'm dancing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 Dankjewel Marco voor dit pro stuk zo op de zaterdagmiddag. We hebben ervan genoten.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 En uh, ja, zijn, zijn nieuwe single, uh, uh, even kijken hoor, Gelukt. Uh, ik, ik vond Geluk, zo is het. Oh, ja. En uh, Wendy de Laat gaan we bellen. Over de nieuwe single, een vrouwenhart. Nou, daar weten we genoeg van, toch? Ja, en, nou, <laughs> dat is een gewetensvraag. Vechten <laughs> uh, jullie het even uit? Ja, ja. Zet ja. nee, nee, nee. <laughs> die schuiven, maar even dicht. <laughs> en uh, Chris Havenman, die gaan we bellen. Uh, ja, Hoog in de Hemel. Dit zijn nieuwe single. Dat is heel hoog. Heel hoog, ja. De, de, de afstand weet ik niet. Oké. Oké, daar wordt weer gezellig zo dadelijk na vijf uur. Ja. Gewoon blijf luisteren naar CFM en dan krijg je het allemaal uh, te horen. Nog Veel ja, plezier ja. Frits. Dankjewel. Oké okay dan. CFM Race Radio. Pit Report.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 Uh, belooft een, een spannende en lange race te worden, waarbij de bandenkeuze en het de behoud van de banden een belangrijke rol gaat spelen bij de uiteindelijke finish. Ja, het is wel heel apart over die bandenkeuze. Ja. De top vijf heeft allemaal medium banden morgen bij de start. Behalve, en daarna, behalve. En de, de top vijf heeft medium. Oh, top vijf. Ja. En, uh, daarna gaan, uh, gaan we naar de softs. Nee, dat zei je goed. Gasly die staat op de soft, op de zesde plek. Nee, ik, ik moet even checken. Goed, dat klopt. Uh, dat is uh, voor morgen.